Warnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een nieuwe wet gestemd... die de verkoopproductie en het bezit van sommige semi-automatische wapens zou verbieden. Het wetsvoorstel haalde het niet. De kans is minimaal dat dat nu ook gebeurt in de Senaat, die zich er nu over moet buigen. Semi-automatische wapens werden in de jaren negentig alles verboden in de VS... maar mede door de sterke wapenlobby zijn ze tegenwoordig weer makkelijk te krijgen. Gemeenten moeten gedwongen worden als ze, zich niet vrij, als ze niet vrijwillig opvangplekken voor asielzoekers beschikbaar maken. Dat zegt bestuurslid Juri Kapteins van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Nieuwzuur. Staatssecretaris Van den Burg werkt deze zomer aan een wet om gemeenten te dwingen om asielzoekers op te vangen. Maar co bestuurslid Kapteins hoopt dat gemeenten daar niet op wachten. De Oekraïense president Zelensky roept de VS op om Rusland officieel te bestempelen als staatssponsor van terrorisme. Die titel is nu alleen nog gegeven aan Syrië, Iran, Noord-Korea en Cuba. Aanleiding voor de oproep van Zelensky is een raketaanval op een kamp met krijgsgevangenen, waar hij Rusland verantwoordelijk voor houdt. Bij de aanval zouden zeker 40 Oekraïense krijgsgevangenen zijn omgekomen en 75 mensen gewond zijn geraakt. Een Canadese jihadist die voor terreurgroep IS executievideo's maakte, heeft in Amerika een levenslange gevangenisstraf gekregen. De afdeling waarvoor hij werkte in Syrië was onder meer verantwoordelijk voor de onthoofdingsvideo van de Amerikaanse journalist James Foley. De Canadees radicaliseerde online en vertrok in 2013 naar Syrië. Drie jaar geleden werd hij gevangen genomen door Koerdische troepen. Het weer. Zonnig en droog het wordt zo'n 25 graden. Morgen eerst veel zon, in de middag meer wolken... en vanuit het westen buien met kans op onweer. Dit was het Dennois Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de B. Er staat nog een file op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Bad Oeverdorp en Amstelveen Stadshart is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. En wat zijn dit voor types...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zo mooi. Zee, Zandvoort, een zomer is. Ja. Dit is de Zomer van ZFM, met nu. Tobak leeft. De, ja, hier zijn we dan. Tobak leeft. Nou, doen we even een, een brainwash. Uh, Ik het gisteren televisie te kijken. Oh, met die. Met die? Ja? Met die paar noten die je kon doen. Ja, Links en rechts hoor je dan een noot. En dan note. kom je in een teta-staat of zo, of, of juist niet. Ik werd ontzettend afgeleid. was een, een hele mooie vrouw met blond zeker, haar. Die zeker. ging vertellen over hoe de hersenen werken. Kan kan natuurlijk allemaal niet. Die werken niet als altijd... je naar haar kijkt, voor nee, jou. Nee, dat ah, werkt bij mij ah, allemaal ah, niet. Ah, ja, ja, dan moet ik een oude grijze man horen praten. Dan neem ik het voor waar aan natuurlijk. <laughs> Jezus, ja. zijn we weer onvriendelijk vandaag. En we beginnen nog niet eens. Nee, niet wil jij, hè? <laughs> ja, ik, ja, sorry. Ja, zeker. Ja, okay. Potverdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig, jongens? Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Zeker, ik hoorde het nieuws en toen dacht ik meteen weer: Dit. From my cold dead hands. Zeker, damper stop ik. Als ik dood ben, dan mogen ze de microfoon uit mijn handen halen. Of ging het toch over wapens? Nee, het ging over wapens weer, natuurlijk weer. Ja. Die semi-automatische wapens, wat, is dat voor, wat zijn dat toch kleuters ook gewoon? Ongelooflijk, dat gaat ik me door. Nee, goed. Welkom bij dit radioprogramma trouwens. Een hele goede morgen. Goedemorgen, het is uh, zonnig hier in Zandvoort... en we hebben het alleen maar over lekkere positieve dingen. Nou, ik ga mijn best doen. Nou ja, de, de, de, de heleboel mensen gaan op vakantie, dat is heel positief. Ja, is het alleen het allemaal... negatief is wel dat ze we waarschijnlijk met z'n allen in de file staan... het zij in de rij op Schiphol, het ja. zij op de snelwegen in Frankrijk... Ik moet je voorstellen dat je daar gespot wordt. gewoon. Pas alleen, er passen ook weer mensen op het nieuws. En die gaan er gewoon doodleuk vertellen. Nou, de vakantie is al begonnen. Ja, ik dacht eerst dat ik deze rij niet moest hebben. Maar ik moest er wel in gaan staan. En ik dacht, gast, wil je niet met je gezicht op de televisie? Dat doe je toch niet? Nee, ik ben een stiksto stikstofuitstoter. Gaan weg. Kruip onder een steen. Blijf in Nederland. Je bent een stikstofuitstoter. Dat wordt het woord van 2022. Ja. Ja, ik ben ook een stikstofuitstoter. <tie> Ja, oké. Okay. Nou, heb je, moet, je hem, moet je hem al halen, trouwens. Ik hoorde dit. Uh, ja. Voor iedereen vanaf 12 jaar moet er in september een prik klaar liggen. Een nieuwe vaccinatieronde dus tegen corona... uit vrees voor een nieuwe golf van besmettingen. Ja, zeker. Je mag hem halen. Dat valt in je leeftijdscategorie. Ik val in de leeftijdscategorie. Ja, zeker. zeker. Nou, is de vraag. Uh, wie gaat hem halen? En dan zijn er altijd weer mensen die, uh, ja, die gaan niet halen. Maar toch werd er gevraagd hoe, hoe, hoe zit. Hoeveel? Ja, okay. Er komen 13 miljoen mensen in aanmerking en ze verwachten ongeveer 10 miljoen mensen omdat ze denken dat er toch flink wat mensen zullen zijn die de noodzaak van zo'n vaccinatie nu veel minder groot vinden dan pakweg andere Maar Ik vind de opkomst dan heel goed, hartstikke goed nog. Ja. Als er van de 13 miljoen 10 miljoen mensen komen opdagen. Nou ja, wat ik dus wel positief vind is dat ze het gewoon in september of oktober doen, want dan heb je juist die wintermaanden waardoor het altijd extra spannend is. Maar wat ik ik me wel dan weer afvragen van... jongens, waarom stop je het nou niet gewoon in de griepprik? Dan ben je klaar. Ja. Er is niemand die, die zeurt. Nee. Wat heel jij, ik weet niet wat er nog meer in die griepprik zit. Daar, daar hoor je niemand over. Nee, zeker niet. Nou, dan doe je dat toch lekker. Je bent verplicht om een soort cocktail elk jaar op te halen... en uh, dan komt het goed met je. Nou goed, ook kan ik je vertellen in dit uur... You know, deze plaats. Is... Lekker niet, wij hebben andere muziek voor de klaarstaan. Hello. Wat dacht je van deze plaats?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 is moving like a half a mile an hour and I started staring at the passengers and weaving goodbye. Can you tell me what was ever really special about me all this time? But I believe the world is burning through the ground.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 All cool, now it's over for me, and it's over for you Let's go, go, baby, it's all gone There's no one on the corner, and there's no one at home well, It was cool, cool, it was just all cool Now it's over for me, and it's over for you Nou, niet helemaal de goede oude tijd Plush was natuurlijk Plush was de echte klassieker die ze uitbrachten in de jaren 90. Dit is ook een leuk plaatje van Matchbox 20. En ze bestaan sinds 1995. En nog steeds maken zij muziek. Uh, Orlando, Florida komen ze vandaan. Rob Thomas, Brian Yale, Kyle Cook en Paul Doucette. Oké, okay, nou mooie naam allemaal zeg, lijkt wel op wie uit Frankrijk vandaan komt. Het is de dus zaterdagmorgen hier bij Toebakleef Leeft. Fijne toestep Het is vandaag de 30 juli. We kijken straks weer naar de geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? En er zijn weer wat opmerkelijke berichten, interessante dingen. We zijn gek op geschiedenis en dat laten we altijd aan je horen. Natuurlijk kijken we even in de krant. En vandaag in de... Sorry, ik, uh, ja, ik zak door mijn bed heen. Uh, vandaag in de krant te lezen. Kamergebouw geld verslinder. Ze hebben natuurlijk uh, tweede, het, het, het, het tijdelijke Tweede Kamergebouw betrokken. Alweer een, uh, nou, lang geleden, een jaar geleden of zoiets. Ben ik, ziet er al. En nu zijn er toch allerlei klachten dat het gewoon niet klopt. En ze gaan er nog eens een paar miljoen tegenaan gooien. Dus niet het echte. Tweede Kamergebouw, maar het tijdelijke Tweede Kamergebouw... moet opnieuw worden verbouwd voor miljoenen. Het schijnt dat zelfs de, de, de keuken niet veilig is. En oh. dat er zelfs eh, kamers kunnen worden afgeluisterd. Dus eh, partijen onderin kunnen bij elkaar oh. uh, aan de deur luisteren. Oh, Allemaal van die schroefjes aan de muur? Ja, oh. de schroefjes... Ja, ja. Dus dat Marguerite was dat nog, geloof ik wel. Ja, ja. Dat was toen met de, de, de Roy van Zuiderwijn, ja. Die had het nog dus zo'n mooi verhaal. En er staat meer in het parkeergarage aanpassen tegen ongelukken. Uitstraling, uh, veep, parkeergarage verbeteren. Defecte laadpalen, officiële ontvangskamers voor gasten verfraaien. Oh ja, er komt weer een bedrijf en die gaat dan weer 1200 euro vragen om een schilderij op te hangen. Een bepaald systeem. Je kent het wel, ik heb het systeem thuis ook wel gehad. Nou, dat hoeft tegenwoordig niet zoveel geld meer te kosten. Betere plek voor oorlogsmonumenten in de centrale hal. Nou ja, je begrijpt het al. Dit gaat weer in het papieren lopen en dat moeten wij de belastingbetaler weer ophoesten. Wij de belastingbetaler. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, nou goed, het tijdelijke Tweede Kamergebouw. Het, is, nou ja, goed. Het, het nieuwe Tweede Kamergebouw, wat ze aan het bouwen zijn, dat duurt nog vijf jaar, dus zit hier echt nog wel een tijdje. Dus zo tijdelijk is het ook weer niet. Nee, nee, nee, zeker niet. Het is echt een triest verwoord. Ja. Weet, je, weet je nog die, uh, die, die uh, saunahokken die ze toen ergens geplaatst hebben, ook bij de gemeente in een ruimte. Dat waren, dat waren echt van die. Telefooncellen, daar konden ze dan in werken. Er stond een laptop in een hele mooi gestijlde kruk. Dat ja, kost ook zo enorm veel geld. 30.000, ja. 40 40.000 was dat. Ja. Per hokje. Krankzinnig. Echt krankzinnig. Ja. Goed, wat lees je zo? Ja, al? in Zeeland uh, hadden ze op een gegeven moment hadden ze heel slecht water. Of uh, slecht water. Uh, ze hadden geen, geen druk meer. Dus er kwam geen water uit de kraan. En uh, het was het hele week, het zaten ze al zonder. En uh, maandagochtend was het euvel nog niet verholpen. En de monteurs, die hadden uiteindelijk. Uh, Echt een helikopter uh, geregeld en zo... om vanuit de lucht mee te zoeken naar de waterleidingbreuk. Maar uh, Sam, kleine Sam uh, van vijf, vier jaar... die stond uh, in zijn slaapkamertje... en hij zag hoe de normaal zo kabbelende beek... achter zijn huis was veranderd in een snel stromende rivier. Oké. Okay. En daarna vielen alle puzzelstukjes op hun plek. En daardoor hebben ze het lek uh, vrij snel gevonden. Door de eens zo'n een scherp jochie. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, de jeugd. Dus, uh, nou ja... Tijdens die drie uur, dus tussen, tussen vijf uur en acht uur avonds, is de waterdruk eigenlijk het meest nodig. Want dan wordt het meeste water op een dag gebruikt. Hè? Wist je dat? Ja, dan komt iedereen thuis natuurlijk. En also. ze wisten ook inderdaad als ze die piek dus goed konden doorstaan... dan, dan waren er geen nieuwe problemen. Maar ja, de jochie is dus echt een soort... Uh, is een in de dop. Dat hij ja. dat soort uh, oorzaak en gevolg allemaal... Hij was, al hij was de enige die toevallig... Vier jaar! Gedaan. ja. Er worden helikopters uitgestuurd. Mensen zijn aan het zoeken. En hij kijkt Ik, uit de raam. Hij kijkt uit de raam, ja, Volgens zeker. mij klopt het niet, papa. Nee, nee zeker niet. <laughs> Wat? Wat moet je doen? Nou kijk uit dat raam. Ik kijk altijd uit dit raam. Ja, oh, maar dit ja, raam, raam is belangrijk. Ik. Dit is de juiste view op de wereld. Ja. Dus een magisch raam. Er kan niemand naar kijken, doorheen kijken. Ik Leuk, kan, Hij ziet het alleen. ik nou, Nog even, de volgende plaat hoort dit bij natuurlijk. Uh, volgende plaat hoort... Uh, nou, waar heb ik het nou weer? Uh, hoort dit en bij. nu kun je een diep ademhalen. Adem frisse lucht. En een wakker gevoel in. Zeker. Berichten als te vroeg toebak leeft op CFM. fm While you're watching the paint dry Remember your life A, a crown on your sleeve You something like a god to me I can't lie, it got to me People who stop never ushered my Favorite person, it burns Separating your words, you know you say what well. I put you up with the birds This love shit is for the birds I found peace, remember you lost me Do you feel like you? Zingen nog zo in hemels. dan heb ik echt een zwak voor hoor, zeg waar Dit King Princess en dat heette Little Brother. Daarvoor trouwens nog een beetje een rockband. Dat heet Beats Bunny. En Beats Bunny is ontstaan in Amerika in Chicago 2015. En ooit een hit gehad in dat jaar: Prom Queen. Dat ging op TikTok viral. Met heel erg groot. En dit is een nieuwe plaat die heet Oxygen, oftewel zuurstof. Het doet een beetje denken, deze band, aan uh, The ja, de Cranberries. Ja, met Dolores. Weet je wel, de Dolores die uiteindelijk uh, in het bad uh, ook verdronken is... onder alcohol. Nou goed, ik hoop niet dat de zangeres van deze band Beach Bunny... hetzelfde leven is... Beschoren. Uh, uh, Beschoren, dat moet je maar even we we niet. Dat hopen we hier gewoon niet. Goed, het is bij uh, fijne toestel op aanstaan. Het is zonne ginis het, het komt deze kant op. En uh, we kijken straks nog even wat er meer gebeurt hier in Zandvoort... Kinderwagen met uh, kind, kind? Ja, zeker. In, in Den Haag kreeg moeder woensdagochtend de schrik van haar leven. Zodat de auto had ze neergezet en uh, ze had uh, de buggy niet op de rem gezet. En uh, de getuige die vertelde ook van ja, de kade loopt iets schuin af. En toen is die buggy zo het water ingereden. Okay. Het is echt zo'n ongeluk waarbij je denkt, als het mij maar niet overkomt. Ja, inderdaad, het is altijd zo. En, uh, maar de moeder is gelijk achteraan gesprongen... en kreeg de peuter met de hulp van een omstander ook snel weer op de kant... En de vrouw is op de kade opgevangen met een war warmtedekens. het is ook al zo koud in het water. Maar ja, het kind is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Maakt het uh, goed. Nou, de grachten zijn volgens mij nog nooit zo schoon geweest. Nee. Dus uh, maar, dat ja, het zal je maar gebeuren. Je, je voelt je als moeder. krijg je gelijk altijd een schuldgevoel. Als zodra je de, de, de navelstreng wordt doorgeknipt. Maar ja. uh, je wordt er even weer lekker omhoog. Nou uh. ja, het is natuurlijk wel mooi dat die telefoons tegenwoordig ook uh, water, uh, waterproef zijn. Ik bedoel, uh, ze was natuurlijk aan het, tellen, het bellen. Oh, hè. dat was dat. Ze was aan het dus bellen en toen dacht ze één kut. Shit. Oh, ja. oh ja, ik heb ook nog een ander leven. Echt echte ja. leven. Nou goed, ik maak er nu een lolletje van. Maar goed, het uh, ja, zou je gebeuren. Je schrik je de touwtering gewoon man. Dat is echt ongelooflijk. Nou, goed nieuws uh, vanochtend. Hoor ik nog even, stond ik even uh, het nieuws af te luisteren. En toen uh, hoor ik uh, dit verhaal uh, van, uh, ja, dit. Oranje-kiepster Sari van Venendaal stopt per direct met voetballen. Tijdens het, tijdens het huidige EK viel ze al uit met een schouderblessure. En nu houdt ze er helemaal mee. Precies nou, even, een, klaar, uh, nee. echt even een studentenopmerking. Eindelijk kan ze iets genoemd wat belangrijker is. Huh? Kinderen ja. werpen. Zijn Hou die, eens op. Zijn die dat? Want Nutteloos gedoe, zeg, voor het doel. Ja, ja. ja ik bedoel even om in studententaal te praten. Zoiets, maar goed. Uh... Je hebt ook al hele verhandelingen kunnen lezen... over dat, uh, dat vrouwelijke voetballers beter spelen... als ze ongesteld zijn en zo, dat soort dingen. Maar wat hadden wij vroeger ook met basketbal. Oké. Okay. Jazeker, dat, dat had ook wel effect. Als ze ongesteld zijn, dan spelen ze beter, want dan zijn ze wat zagrijnig... en dan douwen ze gewoon even meer door. Van een tiker, ja. Van een tiker, ja. Dan slaan ze ook hier hierna als de mensen op bek in plaats van het eindeloos... praat over Ja, geef mij de bal nou maar. Nee, nee, ik wil hem hoor. Ik ja, weet het als je daar speelt. Ja! Giet er eens op! Zeker. Vandaag ik wil in, hem hoor. Ja, vandaag in de krant ook nog gelezen dat uh, uh, uh, Jan... Uh, uh, nee, Jan Roos, uh, die zegt van... Het is allemaal wel leuk hoe dat uh, uh, vrouwelijke voetballers ook allemaal hetzelfde willen betalen... maar laten ze eerst nog maar eens hetzelfde gaan spelen. Dan kan het misschien nog een keer goed komen. Nou goed, eerst zet ik het antwoordse bericht. Eerst hier, juist yes, een klassieker op de radio uit het eerdere album van Maximo Park, Books from Boxes. Mijn mail zit er altijd in, hoor. Ik lees bijna niks, alleen de krant. It falls and towns become circuit boards We can beat the sun as long as we keep moving From the air, stadium lights stand out like flares And all I know is that you're sat here right next to me We rarely see warning signs in the air we breathe Right now I feel each and every fragment leads right back to you You say you need me to step outside You spend the evening unpacking books for boxes You pass me up so as not to break a promise Scattered polaroids and sprinkles words around your collar in the long run You said you knew that this This is something new, but it turns out it was borrowed too. Why does every letdown have to be so thin? Rain well, explodes at the moment that the cab door closed. I feel the weight upon your kiss ambiguous. You have to leave. I appreciate that, but I hate when conversation slips out of our grasp. Boxes, you pass me up so as not to break a promise. Scattered polarized and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Two bodies in more. This is a matter of fact, it wasn't built to last Two bodies in motion This is a matter of fact, it wasn't built to last You spend the evening unpacking books and boxes You pass me up so as not to break a promise Scattered polaroids and sprinkle words Around your collar in the long run You said you knew that this would happen Continued its big fall. Een klassieke dit ook, hè? Books van boxes. Ik heb het over niemand minder dan Maximo Park. Het nieuws gaat oh ja, klopt. Zandvoortse berichten. We kijken even naar Zandvoortse berichten. Zand, uh, zondag was het uh, weer Zandvoort Alive. En dat was weer een groot succes, kan ik je vertellen. Bij uh, Cos, uh, Cos, Cosmo, Cosmo Beach en uh, Mango Beach Bar. En er waren duizenden mensen die erop afgekomen Het was de. Tweede keer, er zijn drie keer... Uh, ook bij sorry. Meijer, want ik, ik was daar. Ja, jij was daar. He? En uh, het was toch niet zo dat de mensen zeiden van... Oh. mevrouw, deze ziek de, is hier niet te veel voor u. <lacht> maar waren... allemaal uh, bejaarden. Het was wel heel erg leuk. En het was, het was bij Meijer en dan Mango's. En je, heet Cos Cosmetic op Nietzsche? Cosmetic, zo? ja. Nu, oh, ik, ik zie nu. Ja, ja, zoiets. Ik heb het een beetje verkeerd opgeschreven. Ja. ja maar goed. Da maar daar was, het was leuk. En uh, de eerste keer was het ook op 5 juni. Dit was de tweede keer. En er is een derde keer gepland. En dat is voor... 14 augustus, dus dat doe toch even. En uh, dit keer hadden ze het een beetje anders aangepakt... want uh, vorige keer stonden de boksen richting Zandvoort. Kom allemaal hierheen. En dat uh, vonden mensen niet zo prettig. Prettig dus. Nu hadden ze de boksen omgedraaid richting zee. Dus dan trok het allemaal schepen aan. Dus het, het, de hele haven liep helemaal vol ook niet, Maar goed, uiteindelijk waren het de acht dj's en het was voor uh, DJ Ramundo uh, de beste editie. Hij heeft echt gigantisch goed gedraaid. En hij zegt, ik kijk wel een beetje op naar uh, de derde keer, want dat wordt dan mijn 30-jarig bestaan. Dat ik uh, 30 jaar uh, dj ben. Oh ja, dan moet ik nog beter draaien. Ga ik dat wel nou. En dat is over? Twee weken? Ja, twee weken. Zoals het 14 augustus Ja, ook leuk. Ja. Nee, dat is altijd wel heel leuk, hoor. Er zijn allemaal... Uh, oh, Iedereen, is Iedereen is vrolijk. Ja, uh, dat, is, dat, dat is gebeurt wel... hij vaak. Nee, nee eigenlijk <laughs> niet. Nee. <laughs> nou, Er is uh, een spontane kledingactie gehouden voor de Oekraïners. Oh. Dorpsgenoot uh, Frank Castien heeft dus afgelopen zaterdag... een gesponsorde kledingbeurs uh, gehouden in de protestantse kerk aan het Kerkplein. Hij heeft zich ook al uh, als ingezet... door met een touringcard 80 Oekraïners uit Polen te halen. Ja, en die moeten nu allemaal gekleed worden... Want ja, uh, al die kleding die er was... dat was eigenlijk niet voldoende. En je moet het natuurlijk voor meerdere seizoenen hebben. Hè? Zo werkt je dat ook. Ja, ja, ja. Maar uh, het, het was dus afgelopen zaterdag... in, uh, in de kerk daarachter... een soort ge hoe noem dat, gebouwtje daarachter... hebben ze allemaal gepast en gedaan. Dus uh, nou ja, de dominee die bedankt ook... alle vrijwilligers en de organisator... Want nu de kerkgemeenschap verouderd. en zelfs steeds minder in staat is om dit soort zaken te organiseren, Zij zijn ze heel blij met zandvoorters die dit soort activiteiten overnemen en de kerk weer in dienst van het dorp plaatsen. Ja. En uh, ja, als je nog andere activiteiten wil doen voor de, voor, voor de Oekraïners of voor iets dergelijks, kun je contact opnemen met de dominee John Vrijhof. 06 12 02 18. Ja, het was een leuk uitstapje voor de Oekraïners. Het is allemaal hoofdzakelijk in Dordrecht. En uh, ze zijn in groepjes deze kant op gekomen. En ze zitten daar in het centrum waar 4.000 mensen zitten ook gewoon. Dus nou. was daarna zijn ze nog even lekker aan het strand geweest. Dus ze zijn er even helemaal, uh, helemaal uit geweest. Goed. Heerlijk. Een zonnige kijk op de krijtkunst op het Badhuisplein was dat. was uh, bedacht door uh, Donny Corbani, een kunstenares hier van Standvoort. En uh, kinderen en volwassenen waren uitgenodigd om op de betonnen plaat... naast Holland Casino daar iets moois te maken. En het liep allemaal vlekkeloos, zei Donna. En uh, de fantasie kon de vrije loop worden uh, gedaan. En uiteindelijk uh, heeft zij nog... Vleugels gemaakt van de vlinderen. daar gingen ze nog bij liggen, hele leuke plaatjes. En uiteindelijk uh, uh, dus waren ook zeepaardjes in en kinderen. En go, go, uh, dat ging allemaal volgens de internationale regels van de Modan, Bo Madonna Krijtfestival. Festival. Dat zijn allerlei regels. Ja, nou, waarschijnlijk is dat haar naam zit erin, ja, Oké. Okay. Donna Corbani en Madonnari. Internationale zo, zo regels, het, ja. Madonna, Dori. Ja. Nou goed, het zal wel, ik denk gewoon krijt wat op de stoep. Lekker, uh, lekker doen. Hè? Lekker doen, gewoon vooral. Ja, zeker weten. Er is uh, afgelopen week een hele grote walvisstaart aangespoeld. <güls> het lichaamdeel was aangespoeld ter hoogte van het uh, stiltegebied... op het strand tussen uh, Zandvoort en Noordwijk. En naar alle waarschijnlijkheid is dat de staart van een bruinvis. En uh, het is ook zo dat uh, de bemanning van de KNRM... die had ook tijdens een reguliere oefening drie dode bruinvissen in de zee waargenomen genomen. En de grootste was 1,80, zo'n beetje. Nou, iets, iets kleiner dan jij, denk ik. Het kleinste exemplaar werd door de KNR meegenomen aan wal. En dat dier is opgehaald door onderzoekers... van de Universiteit Utrecht, die regelmatig overleden zeedieren gebruiken voor onderzoek. Is die vrouw daar nog verantwoordelijk voor, of niet? Want die probeert ook op Waarschijnlijk. Dat is wel, hè? Ja, ik denk want die het nog... wel. Ja, ja. Ik, ik wil denk dat eigenlijk... die langer vast moet zitten. Er moet wel iemand gezocht worden die hier verantwoordelijk voor is. Ja, ik zag ook in de krant ook dat uh, onze Roy Dongen... dat hij uh, daar dan zegt van... Uh, nou, het is toch niet te geloven dat die mevrouw zoveel haat over zich heen krijgt? Nee. En ondertussen kunnen een heleboel uh, kunnen gewoon maar een gang gaan uh, met allerlei andere dingen? Ja. En uh, ja, het is toch wel bijzonder. <laughs> het is, is zeker. Nederland is een smals, hè? Ja. Ah, die, ja, ja dat, ook was nee, dat was een vergelijking. Nee, dat is de vergelijking. Tussen dus, uh, dat die mevrouw uh, dat uh, een nacht vast moet zitten. Ja? Terwijl bij een alcoholcontrole aan de dorpgrenzen uh, drankrijders van de weg worden gehaald. En eentje heeft een rijverbod gekregen voor 24 uur. Maar die hoeft er niet te zitten. Terwijl nee. nou, dat echt een levensgevaarlijke situatie is. Maar ja, maar dat, dat... Hij zegt dat al blijkbaar allemaal veel onschuldiger... dan het absurde stressen van Flipper. Ja. Want jaarlijks zijn er maar liefst 2500 ongevallen door alcohol in verkeer. Dan worden er slechts een dikke... Ja, ja maar, maar dat, dat, die zijn... de onder invloed. dat is de mensheid onderling. Wat die doen is prima, maar laat de natuur... De dieren hebben hier niks mee te maken. Laat die met rust. ja. Ja, op zo'n toontje moet ik het ook zeggen. En hoe zit het er met die kinderen? Die kwallen in stukken hakken. Dat weet ik allemaal. Dat zie ik ook regelmatig. Oké. Okay. the okay don't waste your time. And I don't look good tonight. Better just shoot my shot. Shut, shut, shut. Ooh, first move, what's the worst of it? And everything comes out for better. When the I fuck my life I need a mirror and a lock for a minute or two Sip water, it's all up in much. I can't pretend My hands, my waist Crack up, got nothing to say, man. we don't know much about love That's some bullshit Maybe one day we can say it out loud But Yeah, I don't wanna waste the time And I look good to see When the beat is a bar Uh, wil Jozef Koek en Bob... Ja, niet, nee, niet de Bob, maar het is Bob met een P aan het einde. Dus dat je dat in ieder geval even weet. Wat zitten. Dat een draadje los. Oh mijn god. Probeer even. Nou komt het al gaan, denk ik. Goed, fijne toestel op aanstaan. We kijken even de wereld in. En onder andere waar de politie zich wel erg druk om maakt... Is undercover... En ik had eerder ook al een verhaal over een man die uiteindelijk uit het leven is gestapt. Omdat hij eigenlijk in twee strijd kwam. Hij was undercover gegaan. En zijn uh, vrouw en zijn kinderen pasten helemaal zich aan aan zijn levensstijl. Want als ze dan ergens zaten te eten. En hij zag een persoon binnenkomen. Dacht hij dacht van, hé, hey, dat is uit mijn andere wereld. Dan moesten die kinderen en ook die vrouw dan heel snel het restaurant verlaten. Want anders zouden zijn, zijn uh, undercover kunnen uh, verraden, zeg maar. Oh, dus, ja. dus dat, dat. En nu in de krant te lezen dat, uh, dat ze eigenlijk uh, slecht begeleid worden. En dat deze politie momenteel alle undercover acties uh, uh, aan de kant zet. Dat wordt nu niet meer gedaan. Dus heel veel criminelen hoeven zich nu uh, niet meer druk te maken van... Hey, ik heb een nieuwe vriend, maar is dat nou een, uh, is dat nou een undercover? Of is dat? Nee, alle acties zijn nu afgeblazen. We gaan eerst even nieuwe opleidingen gaan ze starten. En heel veel agenten hebben dat toch een beetje een het dromen. Over zoiets van, ja, gaaf undercover. En dan een beetje een half crimineel voelen. En aan de goede kant staat, weet je wel. En dan uh, crime uh, uh, op, oplossen. Dat wil iedereen. Het schijnt dat heel veel agenten zich opgeven. Tientallen, soms wel tachtig personen geven zich op. En dan één persoon, nou, die kan geschikt zijn. Want je moet er ook niet in, uh, ja, niet in conflict komen met jezelf. En uiteindelijk krijgen ze een opleiding. ...maar wat er nou de laatste jaren fout is... ...dat heel vaak de leidinggevende... ...die had in het begin nog echt persoonlijk contact... ...spraken regelmatig af met deze undercover agent... ...maar de laatste tijd kwam, werd dat een beetje mee afgedaan... ...met een telefoontje. Gaat goed? Ja, ik heb te kort informatie voor je. Uh, binnenkort uh, van je, dus ik wil even meer. Uh, tu, tu, tu, dus het hing heel snel op. Dus we hebben heel, heel weinig informatie en heel weinig contact ook. Dus dat moet gaan veranderen. En uiteindelijk willen ze dat die chefs... die deze de agenten begeleiden... zelf ook de opleiding gaan volgen. Dat ze zelf ook weten wat deze gasten doormaken. En dan zouden ze misschien meer op één lijn kunnen komen. En dan zijn die agenten ook weer meer gesteund. Ja, en even. ze kunnen hierdoor hele belangrijke zaken uh, oplossen. Je, je ziet natuurlijk ook allerlei politie-series... Uh, uh, van. Maar in het echt gebeurt het ook wel een beetje die meneer. Het wordt ja, soms wel een beetje geromantiseerd, maar soms gebeurt het ook echt dus ja, het, is, en het gevaar van social media is dat mensen dan uh, foto's plaatsen of wat er dan ook. Ja, ja, ja, klopt. En het, uh, ja de, de, deze man die eruit le het leven is gestapt, die zei ook heel vaak, als er in de buurt, in restaurants foto's werden gemaakt, dan moesten wij ook meteen ons gezicht afdekken. Zo. Net even de andere kant op kijken. Dat we niet op die foto's staan. Want stel je voor dat we wel herkend worden op social media door ja. de crimineel. Van hé, hey, als je dat eet met een vrouw, had toch geen vrouw, zei die. En ja, geen kinderen. Allemaal nee, niks. Nee. Hij was homo zei hij. Dat is echt lijkt echt heel erg lastig. Ja, zeker. Goed, Ik heb hier een mooi verhaal. Er was een uh, Nederlands gezin die had een gehuurde zeilboot. Oh nee. En, niet weer zo'n verhaal. Wat? Dan kan je hebben over een gezin in een zeilboot? Ja. Op het water? En, en, toen, goed. en toen... toen was er meerder aan in de Kroatië bij het Zandstrand Saploen ja? tegenover Mladine, dat is de een of andere plaats daar. En toen brak er een zware storm uit en nee. gepaard met hevige donderslagen. En toen zag de familie de bliksem inslaan op het eiland, waardoor er een vuurtje ontstond. En die vader heeft meteen de politie gebeld. Maar door de stromende regen bleef het vuurtje gelukkig klein. En uh, toen uh, twee uur later de regen stopte. en de wind van richting veranderde. Dus zag het gezin het kleine smeulende vuurtje veranderen in een vlammenzee. En de dappere Pieter en zijn zoon Piers zijn naar het eiland gesneld. Waar ze wel een uur lang uh, de brand onder controle hebben gehouden. en ervoor gezorgd hebben dat het vuur niet uit de hand liep. En uh, toen op het moment dat hij re zich realiseerde... dat de schoenen uit elkaar begonnen te vallen... van de hitte blijkbaar... kwamen de brandweermannen aan. Was ze uh, pauze uh, gehad of zo? Ja, ik weet niet, maar ja. al dus het natuurpark. Ja. En uh, nou, ze hebben op de kant nog... Uh, nauwlettend uh, de situatie in de gaten gehouden. En de hele Kroatische nieuwsite 24Sata... schrijft dat Pieter wist hoe hij brand onder controle kon houden. Want hij heeft vroeger ook wel eens een akker af laten branden... na de oogst om de grond vruchtbaar te maken... En oh, uh, de, de, ja, maar ze zijn ontzettend uh, dankbaar ervoor. Wat hij, hij heeft ervaring met brand. Want ja, want hij moest er... In Nederland moest hij uh, uh, maar, op het platteland moest hij ook wel eens een keer een akker laten afbranden. na de oogst om de grond weer vruchtbaar te maken. Oké, okay, dit klinkt wel heel verdacht. Hij heeft ervaring hij heeft een, met brand. Ja, gestoken. Nee, hij heeft er nee, een kan heel een een leuk uh, verhaal van gemaakt, maar daar klopt helemaal niks van. Van door dit. een blikseminslag. Uh, ja, ja, blikseminslag. Ja, ja, hij inslag, was ja. samen met zijn gezin op een boot. Dus sowieso moet je met gezin helemaal niet meer op een boot tegenwoordig. Dat zegt, zo niet hip. Met een gezin op een boot. Weet je nog? Die kano die omgevallen. Uh, omgev oh ja. ja, ja dus ja. dat is dan niet de Er hangt ook echt alles erbij, hè? En dan, uiteindelijk kan je dan ook nog een vuurtje. Ja, ja. Ik vind hem een held. Ik vind hem een held. Ik durf te wedden dat hij straks uh, in Nederland aan een of andere tafel aanschuift. Zeker. Om te vertellen hoe je brandjes onder controle kan laten uitbranden. Ja, leuk. Zeker. Fijne Goed. berichten. Fijne berichten voor de borst. Zeker. Tell me now. Similar. Tell me now, We're all so similar, no. If we're halfway similar, tell me now. It's better out, right? cause when I think, we're all so similar, no. It's hot in the morning, sun. I feel it dripping down my back. The heat never hurts my feelings, or burns through my head like fire. when i ask you lie Forgive me, but I won't lie It's only, only a matter of time So you got teeth show too heavy to hide, heavy to hide. If we're halfway similar, tell me now, tell me now Cause when I blink, we're all so similar Ja. ja, ik vind het Kasi, hoor. Nee, Kasi, ja. Crazy, ja. Okay. Similar. Ja, een hetzelfde gewoon. Ja, ja, Mensen kunnen op vakantie mooie verhalen bedenken. Indruk te maken op het gezin. Op de wereld. Vuurtje uitgemaakt. Ja, ja. Je vuurtje. Nou, ik zit nog steeds in mijn hoofd met het verhaal van die man die uh, op zijn eiland lekker vuurtje aan stoken is geweest. Dus ik, ja, ik heb het proberen uit te maken. Het liep bijna helemaal uit de hand. Ja, yes. leuk verhaal. Dit, uh, het is Toebakleef. Fijn dat er op erop aanstaan. We kijken straks onder andere nog even naar uh, wat er gebeurt allemaal door de arena vandaag is het 30 juli. Ja, ook weer echt wel een rampspoed hoor allemaal. En ook wel een aantal mensen die jaren zijn, altijd weer leuke verhalen die er nog vast zitten. En natuurlijk raar maar bewaard. Wat heb jij nou? Duurzame wijk, al jarenlang verwarren met uh, agregaat. Ach, gaat op diesel, ja. <laughs> dat is lekker. Ja, het is de wijk Molenaar in Westzaan. Ja. Yeah. En er staat uh, op de website, klaar voor de toekomst. Klein detail, vooralsnog bestaat de stroomvoorziening uit een diesel slurpende Oké. Okay. Er is nog geen ruimte op het stroomnet. En het duurt ook nog even voordat hij hier wel is. <laughs> dus uh, ja, uh, wat, wat zie je dan? Door, door, door al die... Uh, uh, al die platen op het dak. Uh, zonnepanelen. Uh, zonnepanelen. Ja. Dat er uh, geen ruimte is op het stroomne stroomnet. Ja, klopt. Iedereen wil allemaal terugleveren. Terugleveren. En in denken denkt. Van, ja, al terugleveren gasten. Ja, sinds, sinds maart gaan er honderden liters per, uh, diesel per week doorheen. Al dus de telegraaf. Deze duursel per week gaat niet meer lukken. Ja, en de woordvoerder legt wel uit hoe het zit. Omdat het stroomnet overvol is, is er een nieuw transformatorhuisje nodig. En daar zit het probleem. Want eerder dit jaar wilden ze de kast in orde maken... maar bij werkzaamheden voor de fundering bleek de bodem verontreinigd te zijn. Nou ja, wat denk je wel wat de verontreiniging al die diesel heeft die ze opgeslurpt hebben voor die achtergaat? Oh, dit is echt... Een maar ja, inmiddels is de grond gesaneerd, maar pas half oktober zijn de werkzaamheden... rond het transformatenhuisje afgerond. En dan heeft er meer dan zeven maanden een diesel graad, een hele woonwijk van stroom voorzien. Zeven maanden. Dit ja. moet een duurzame wijk. Deze duurzame wijk, dat gaat niet meer. Deze moeten de rest van hun leven compenseren wat ze daar hebben vervuild. Ze mogen niet meer vliegen om te beginnen. Nee, zeker niet. Er Als staat je daar gewoon wonen, uit... moet je tekenen. Een extra saillant, een detail. No? detail. Er zit een verwarmingselement op het aggregaat. Ja? Omdat het door de huis opgewekte zonne-energie nergens heen kan. En die wordt nu dus doelbewust verkwist door het verwarmingselement. Ook dat nog. <laughs> Zij is helemaal door de beren besnuffeld. Jezus. Dat is echt niet te geloven, dit. Nou, duurzame... Nee, ja, dan ja. moet er echt een andere naam voor komen. Ja, aan de ene kant zitten wij... Uh... Echt alle knopjes die stand-by uit te doen voor de ja. zekerheid. Ja, zeker. En aan de andere kant gebeurt dit er gewoon. Dat, je, dat kan toch helemaal gewoon niet. Nee, het is een schande. Is echt belachelijk. Ja, ik hoorde vandaag wel wat tips over hoe je dan nou beter met de warmte op kon gaan. Ik, ik had het ergens gewoon in zee springen? Je bedoelt niet voor jezelf, maar voor je huis. Ja, voor je huis. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Nou, goed, ik heb ze straks nog wel ergens... Uh, ik kan je gewoon ook zeggen, dit uur... Deze plaat ook niet. Heerlijk, hè? Om dat te horen. Dat sommige plaat gewoon niet gedraaid worden. <laughs> Ik zeg zo lukkig best dan als... gaat ja. Dan even kijken wat we hier hebben. My Baby. Make a hundred. town, getting freaky, gonna run around, I took my pills from the medicine cabinet, and my sister said that she ain't happening, in the phase of adversity, I take a hit of what they're telling me, get a feeling that I'm running free, I'm stuck in circles, I'm a devotee, true to what you say. Cha. Now, no need of you explaining how. Ain't no matter where you're coming from. The way I think that you, you my belong. 100, My Baby Nederlandse band. Het schijnt live helemaal een spektakel te zijn. Er zitten ook alle stromingen door elkaar. Gewoon funky is, het. is rock. wie wil er geen 100 worden? Mijn oma heeft het net niet gered. 98. Die maakte er uiteindelijk toch echt een wedstrijd van. Door echt te denken van, oh, oh rustig aan, rustig aan. Ik ja. ja niet wil te leven. Dan word je binnenkort, zegt, dan word je 130. Ik nou. Echt waar? Dat is heel lang. Zie je er tegenop? Om 130 te worden dan. Ja, ik, denk, ik moet zo nog door, echt zoveel ja. jaar nog door. Is, ja. Ja. ja, dan wordt het tijd dat je toch iets moet gaan veranderen in het leven. Als je nu al zo denkt, dat je denkt van... Ik moet ja, maar dan moet ik nog 70 jaar. Dus ja, 70 lang. jaar. Ja, ah, ja. Nou, ja, goed, wij zijn niet de generatie die, die ruim 100 gaan worden. Ik denk, denk dat wij misschien 80, 85 gaan worden of zo. Dan is de rekker er een beetje uit, hoor. Ja. Dan is het geld ook op. Dan komen ze ook met een prik. Maar dat is een andere prik. ja. U mag afscheid nemen, Natuurlijk er is helemaal geen plaats voor u. U heeft ook helemaal geen geld meer op de bank, alles is opgemaakt. Ja, ja, dat u, die, die, die, komt, u komt die, die, uit de jaren negentig, hè? u heeft toen in de jaren negentig met je geld gemaakt. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja niet die, te... grappige, die grappige cabaretier uit uh, België, die met dat uh, rare stemmetje. Ja? Oh ja, ja dat hele neusige. Ja, die, ja, die zei ook van, ja, jullie zijn eigenlijk meer te veel, hè? Zo, dus iets is de hele saam met bejaarden. Ja, daar moeten we eigenlijk toch iets aan gaan doen, hè? Pandemie. <laughs> en toen uh, zei hij van, ja, net als bij een bruiloft. Hey, we gooien nu gewoon een rouwkrans in de zaal naar een begrafenis... en die is dan de volgende. Ja, een goed idee zeg. Dat vond ik wel een heel goed idee, ja. ja, ja. Of je, moet er mee. je mag hem vangen en dan heb je zeg maar 10 seconden de tijd om hem door te geven. Je, ja. je moet hem vangen en dan gooi je hem weer verder. is laatste... alsof het een bom is. Ja, met een waterballon doe je dat altijd. En de laatste je pakt die knalt uit elkaar en dan heb je in ieder geval twee slachtoffers. Ah. Twee winnaars. Ja, ja ben, die, die familie ben je nou een, daar, een winnaar erfen... niet of niet? Als jij dus naar het hiernaamhals gaat, kan je jezelf ook als een winnaar zien. Zeker uh, bij de islam, want er, er wachten al die maagden op je. Ja, ja. Kom je dan als vrouw in de verkeerde afdeling? Krijg oh. je, krijg je, jezus, het is nog een klus als vrouw zijn om acht vrouwen dan. Ja, nou, uh, ja ik, laat ik, maar zitten, is, laat me zitten. Soms is het iemands uh, droom, maar heel vaak ook niet. Goed, uh, als we het over vrouwen hebben... Ja, noem ik nou acht vrouwen? Nee, het zijn zeven maagden die je krijgt. Hoop. Geen acht, zeven. Nee, is nou. 700 of zo, of 600. Echt waar? Ja. Dat kan een man toch helemaal niet aan? Nee. Jezus, dat is een rare ja, al, al, al, en, die, en die maken allemaal ruzie met elkaar natuurlijk, ja. hè, van die jonge meisjes. Met één vrouw ben ik al eindeloos aan bakkeleien over allerlei dingen. En dan met, nou, laat hij die het onderling af en die komen af, af en toe langs. En dat hebben ze misschien in reizen ook gedaan. Is één man misschien ook regelmatig langs geweest. Want in één straat, in reizen, zijn acht vrouwen zwanger. En er is één vrouw is al, uh, is al bevallen, zeg maar die anderen moeten allemaal nog. En, uh, die zijn al, zijn al vier jaar uh, bevriend met elkaar en op een of andere is het uh, virus daar rondgegaan. Niet het coronavirus, maar het uh, sperma-virus. Misschien hebben ze de emmer oh. uitgedeeld oh. van die, oh, die oh, yes. studentenclub. Ja. En die hebben ze ingebracht. En nu zijn dus acht vrouwen daar zwanger. En nu zijn ze aan het grappen hoe dat in de toekomst eruit ziet of zoiets. En uiteindelijk, uh, ook met name, moeten ze wel afspraken maken. Want anders wordt het natuurlijk op straat het toch wel lastig met, met een kind naar binnen roepen. Nou goed. Geinig. Lijkt me een leuke buurt ja, even te wonen. Te ik, zei, ik zei 700, er, maar het zijn er 72. 72? Ja, los van de toezegging is ook maar op één plaats te vinden ergens. Ja. En uh, ja, een open punt dat daar wordt aangegeven is het martelaarschap van vrouwen. In de tijd dat deze schrift een idee vorm kregen... was het ondenkbaar dat vrouwen martelaar konden worden. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja. Nou goed, 72 maanden. Eerst even een grote meest slepend plaatje. Bent uit Hasselt, België. The Hunted Youth. Broken. Everything is meant to be broken. groot meeslepend het gitaangeluid... van deze band... de Hunted Youth... uit België vandaan. Ik kan het wel waarderen, dit is de bandjes. En ze gaan binnenkort te spelen in Nederland, volgens mij. hebben gezien... Uh, oh, de, nou, nou, kijk even, in november hebben we gespeeld. Dus alweer in Nederland. Van. Hunted Youth, en dat heet uh, Broken. Ja, goed. Nou. Ja. We hadden het net over... Uh, uh, milieuvriendelijk en alles. Oh ja. <coughs> maar, <coughs> sorry, Ze hebben iets uitgevonden... En uh, de, de, door de reststromen uh, van het bier een bepaald fermentatieproces te laten ondergaan, ontstaat er een soort eetbaar materiaal. Dat perfect is als alternatief voor single-use plastic. En het zorgt er ook nog eens voor dat de reststromen van het bier. Want hè, er is 7 liter water nodig om 1 liter bier te brouwen. Oh, de dus. 6 liter die overblijft wordt dus meestal weggegooid. Ja. Maar die reststromen die worden dan nuttig uh, gebruikt. Dus dat is een voorbeeld van uh, circulair ondernemen. En in Blue City in Amerika is er is een, bloed, een broedplaat voor innovatieve bedrijven. Die, die koppelen het aan elkaar. En op die manier is het plastic ontworpen. En nou is er dus in Nederland dan een soort bedrijf. Dat heet uh, Outlander Materials. En die, uh, daar kan je dat uh, unplastic halen. En het schijnt dus eetbaar te zijn en biologisch afbreekbaar te zijn. Dus uh, en je hebt dan een soort uh, snoepwikkels. Die er al meegemaakt worden. En die wikkels zijn vegan-friendly. En ook nog eens gezond. Ze bevatten weinig calorieën en heel veel vezels. Nou, als dat geen win-win situatie is. No, zeker. Nou, ik vind het wel uh, een leuk bericht. Ja, en als we het toch over milieu hebben, dan is dit ook nog wel grappig. Het Peukenmeisje. Verslaafd aan het rapen van de sigarettenpeuken. is er ooit mee begonnen. Omdat ze namelijk op een strand was en daar, uh, dat werd gezeefd. En ze had iets ik wil opruimen. En toen zag ze: hé, hey, maar er liggen nog wel Peuken. En sindsdien raapt ze dagelijks echt duizenden peuken op en uh, die verzamelt ze allemaal en daar zit ze dachten eerst ieder van nou dat breekt wel af maar het breekt niet af, nee echt niet nee. tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM. maar nu eerst het NOS nieuws van 9.